Middernacht, het begin van vrijdag 16 februari, Mark Hokken met het NOS-journaal. De man van ex-PvdA Eerste Kamerlid Marleen Bart stapt op als waarnemend burgemeester van Langerdijk. D66er Jan Hoekema vertrekt volgens regionale media vanwege de ophef over de woning in Wassenaar waar hij met Bart woont. Als reden voor zijn vertrek noemt Hoekema de discussie die in de media is ontstaan over de overeenkomst die hij sloot met de gemeente Wassenaar.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 Het weer opklaringen en soms wat bewolking. Het blijft droog en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Daardoor kan het lokaal ook glad zijn. Overdag schijnt de zon geregeld, met name in het westen. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenavond. In deze aflevering van Nooit meer slapen hoort u na één uur... onder meer sportjournalist Timo Bruins... die debuteert met een spetterende roman... Bloed is dikker dan water. Hoe bepalend is je afkomst? Dat is een van de vragen die het boek opwerpt. In de rubriek Open Kaart beantwoordt Timo Bruins vragen over leven en werk. Aandacht ook voor een ontroerende documentaire... over de bekende acteur Michel van Dusselaren... die leidt aan een speciaal vorm van dementie. En het Zeeuws Museum in Middelburg is een samenwerking aangegaan met de modeontwerpers van Das Leben am Haverkamp. Dit collectief gaven we afgelopen week de reismicrofoon mee. Na één uur hoort u hun verslag. Maar eerst praat ik dit uur met pianist en zanger Ruben Heijn. Goedenavond, Ruben. Goedenavond. Ik, ik vertel even iets over je. Dat is goed. Debuteerde op CD in 2010 met Loose Fit. Had een hit met Elephant. Kreeg prijzen en nominaties voor prijzen. Is een gepassioneerd muzikus. En is net bevallen van een nieuwe CD. Zijn <lacht> vijfde inmiddels. Groundwork Rising. En daar gaan we natuurlijk straks een paar stukken van laten horen. Er is nog wel meer te vertellen, maar niet in dit korte bestek. Eh... Uh, en natuurlijk, u zult denken, Ruben Heijn... Sinds een paar weken is hij echt een hele bekende Nederlander. Ooit heb ik je horen zeggen trouwens dat je dat absoluut niet wou worden. Maar dan moet je natuurlijk niet meedoen aan Wie is de Mol. Hè? Nee, dan, dan kan ik dat bij deze terugnemen. Uh, Bekender kan je gewoon niet worden. Nee. En zeker niet als je er nog steeds in zit. Ja, nee, ja, dat is een, uh, het is een dingetje. Ja. Uh, uh, zeg maar een ding. Want we zitten al tegen de finale aan. Ik volg het op de voet. Ah, okay. Altijd hoor, Wie is de Mol. En uh, ik heb jou ook ooit horen zeggen... ik wil geen bekende Nederlander worden... en ik ga niet aan spelletjes meedoen... behalve aan Wie is de Moog. Nou, ja. Heb je en, jaren geleden al gezegd. Ja, nee, dat klopt. Dat, het was altijd wel een... Uh, nou ja, ik volgde het ook altijd op de voet. En dus toen ik benaderd werd, was dat wel een uh, soort van... Uh, een, een, een, een, een box. Afvink, uh, ja, ja, precies, die ja. even afgevinkt mocht worden. Um, en ik denk dat ik... Uh, uh, de opmerking over dat ik nooit beroemd wilde worden... Is, uh, dicht ik nu toe aan valse bescheidenheid. <laughs> of bescheidenheid? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik bedoel... Uh, ik heb het... Uh, God, ja, als muzikant heb ik het ook altijd een beetje als... als uh, uh, bijkomstigheid gezien, zeg en Je maar. was ook wel maar een beetje niet... een nerd ja, Ik hè? was een ontzettende nerd. Maar <lacht> ik was... <lacht> uh, Maar, uh, uh, ja, god, nee, ja. Uh, uh, ik heb dat denk ik ooit gezegd, maar nu... Uh, ik, uh, ik lach me helemaal gek, eerlijk gezegd, op het moment. Hoe is het eigenlijk nu om... Uh, ja, dat kijken toch anderhalf miljoen mensen iedere keer... Nou, wel, eh, eh, eh, eh, wel, wel, wel, wel meer, meer, geloof meer? ik. Meer, nou, ja. Maar, nou, het is heel grappig. Ja, het is, ik, eh, het, het, het verandert een beetje nu op straat en in de supermarkt en eh, op de benzinepomp. Uh, maar alles is heel positief en heel leuk. En uh, uh... Ja, het is, ik, ik, ik benader alles met een lach. En dat is ook, uh, ja, nee, ja. dat moet ook. En dat ja. is ook alleen maar heel erg leuk. Het is een meesterlijk programma, vind ik. Ja, nee, mijn, ja. familie, mijn familie, die is zwaar verdeeld hoor. <laughs> Altijd. Maar de, het, een, groot deel, een groot deel, het zijn er twee, zit op jou. Okay. Maar goed, ik zeg het alleen maar, want jij hebt je getraind. Want anders kost het je 2,5 ton, geloof ik, als je je mond voorbij praat. Getraind om geen, geen duidelijke antwoorden te geven. Over wie is de mol. Nee, ja, nee ik, maar misschien uh, kan mag er je daar niets wel... over zeggen. Nee, maar misschien kan je wel zeggen: wat heb je gezegd toen je eenmaal uh, ja had gezegd tegen Wierstrom? Dan weet je dat je hooguit maar drie weken weg bent. Wat, ja. wat heb je gezegd tegen. Er zijn altijd twee mensen die mogen weten wat ja. je gaat doen. En ja, dus de mijn, rest. mijn vriendin die wist uh, ja. wat er ging gebeuren. En uh, verder eigenlijk uh, niemand. Het is al maanden geleden opgenomen. Het natuurlijk. is lang geleden al opgenomen. Dus het is, uh, het is uh, nu ook heel erg leuk om terug te zien, overigens. Want er zijn allemaal dingen dat ik... Nou, oh ja, dat ging zo en dat was die dag. En, uh. um, maar uh, nee, ja, ik heb uh, een of andere lulsmoes opgehangen dat ik... Uh, um, een, een, een, ik had een schrijfsessie met een, een hele bekende Amerikaanse artiest waarvan ik de naam niet mocht noemen, want die was bezig met zijn comeback. Uh, en ik was uitgenodigd om mee te schrijven aan het album. En uh, meteen op te nemen ook. En uh, tot mijn uh, verbazing, want ik vond het eerlijk gezegd niet een. Uh, het was niet een heel erg. Uh, waterdichte smoes. Maar tot mijn verbazing vroeg niemand echt door. Nee. Dus uh, dat was eigenlijk uh, geen ja, probleem. Nee, Ik heb ook een familie, naast familielid gehad die mee heeft gedaan. Hetzelfde ah. verhaal die ook uh, een, een smoes opgehangen heeft van je achteraf. denk je, ja natuurlijk, het klopt <laughs> ook niet. Maar we geloofden het toch eigenlijk allemaal. Maar goed, um, ja en je bent natuurlijk ook bij mij was je al heel bekend. Omdat je heel beautiful en aangenaam zat te wezen in het in de talkshow van Linda de Mol, twee seizoenen lang... Ja. waar je heel braaf covers van anderen voor ja. nog bekendere Nederlanders zat ja. te zingen. Ik heb altijd gedacht, jij voelt je vast iets te chic daarvoor. Um, nee. Nou, ik heb er wel... Um, laat ik vooropstellen dat ik heel blij ben dat ik het gedaan heb. En het was ook heel leuk en het heeft me heel veel gebracht. Maar ik heb er ook wel gezeten met een soort worsteling in mijn eigen hoofd van... Uh, is dit de richting uh, die ik wil doen? Of wat, weet je, hoe moet ik me hiertoe verhouden? en daar ik, Misschien was ik er op dat moment nog niet helemaal... ik wil niet zeggen niet klaar voor... maar dat ik, dat ik, dat ik gewoon uh, heel erg zoekende was of zo. Dus dat ik er misschien niet achteraf gezien... niet met genoeg overgave in zat. Dus de, en ik kan me voorstellen dat je dat geproefd hebt. Ja. Nou ja, ik vond het zo verrassend omdat je beeld schoon bent. Vind ik. En het was daar in die ik tuin. Ik vind het een heel prettig gesprek. Tot nu toe is het prettig, maar ik ga straks verneinig toe. Staan. Okay, nee, nee, hoor, dat, nee, dat nee, maar je zat daar heel beautiful te wezen. In die nagemaakte tuin van Linda De Mol. Ja. En dan zong je ook nog hele aangename covers voor ja. leuke mensen. Ja. Dus het klopte aan je stem het was gewoon fijn. En ik kende hem niet toen. Nee, nee, dit, dus ik dus vond het, het verrassend. Nou ja, en dat was, dat was voor mij natuurlijk een, ja, een, een gigantische kans. En, en die ik natuurlijk wel aangreep, maar het was. Uh, ik merkte uh, bij het tweede seizoen van. Oké, okay, ik heb dit nu twee seizoenen gedaan en volgens mij moet ik nu weer even iets anders doen en moet ik gaan zoeken van wat ik nu verder wil. Want anders? Nou, omdat ik uh, ja toch een beetje de drang voelde om mezelf weer verder te blijven ontwikkelen of zo. Het, ik ik uh, het, het, ik was er nog niet, ofzo. En, nee. en, en ik denk dat je dat uh, nooit bent als, uh, uh, als muzikant, of als kunstenaar, of als schrijver, of weet nee. ik. En, uh, en het was ook uh, uh, uh, niet per se mijn core business om, om covers te spelen, maar want ik schreef ook liedjes. Ja. Uh, en dat was meer mijn core business. En je kwam natuurlijk uit de en daar gaan we het dan nu over hebben Gevaarlijke uit. Een term de... trouwens, core business als je het over cultuur <laughs> hebt. Ja, is dat zo? naar nou, business vind ik dan een beetje... Nou ja, uh... daar kan je wel van, naar de, naar de supermarkt. Klopt, ja. Dat, van, van oh, ja, dat, was, dat was het. Dat ja, je wist, je wist ja. niet meer waarom je het allemaal deed. <laughs> nou, misschien toch ook om, om je vrouw en je kinderen te onderhouden. Maar goed, daar ga ik verder niet over. Um, <laughs> of jezelf te onderhouden. Um, want jij komt natuurlijk gewoon uit de, oorspronkelijk uit de echte jazz. De geïmproviseerde jazz... Ja. Ja. En, en daar, je, je huidige cd is eigenlijk al... Is dat daar verre ver van? Verre van, ja. Dus um, nou, het is grappig. Het, ik, kom inderdaad, ik, ik heb een achtergrond Ik heb uh, piano gestudeerd aan het consortium uh, in Amsterdam. Maar um, het is ook... Ja, ik vind veel meer dingen leuk. Uh, we, we luister, er werd heel veel muziek geluisterd thuis vroeger. En uh, daar kwam van alles voorbij. Er kwam veel klassieke muziek voorbij, maar ook... Uh, uh, Ray Charles en, uh, maar ook de Beatles en de Beach Boys en de Stones en eigenlijk alles en Paul Simon, Simon and en de, noem maar op, alles wat mijn ouders uh, in hun jeugd luisterden. En uh, zijn dat nog je lievelingen ook, de Beatles nou, en Paul Simon? Die en Stones. Het zijn wel altijd uh, grappig genoeg uh, dingen waar je op. Het is niet dat ik het dagelijks draai nu weer, maar het is wel iets waar je altijd op terugvalt ofzo. En daar zit toch wel een soort. Uh, uh, Kernachtigheid in voor mezelf. Van ja, daar ligt toch wel een groot deel van mijn muzikale basis. Uh, dus ja, ik ben veel uh, breder dan jazz, mijn eigen muziek zeg maar. En, uh, en kon, dus, je, kon je dan je. je uh, kwam je aan je grief op het conservatorium? <laughs> nou. Mm, ja en nee. In zoverre dat ik er heel veel geleerd heb en dat ik wel uh, een hele een groot deel van mijn. Uh, Jeugd ook daar veel in jazz gestoken heb. Omdat het een hele interessante muzieksoort is. Want er gebeurt ontzettend veel en je leert je instrument goed kennen en, en je kan alle kanten op. En het levert dus ook heel veel diversiteit op. En er is altijd een gevoel van ontdekken en improviseren en vrijheid. Uh, maar wat ik jammer vind eigenlijk, dat ik dus die andere kanten die ik heb, daar eigenlijk wat minder onderzocht heb. En dat, eigenlijk, dat het op het Constructorum heel erg draaide om. Uh, dat je een goede muzikant werd, maar eigenlijk te weinig over identiteit ging of over uh, ja, wie, wie wil je zijn als muzikant en wat maakt jou uniek, want er zijn honderdduizenden Het is niet genies. een plek waar je echt uitzoekt dus Nou, toen ik er zat, en misschien is het ook hetgene wat ik ermee gedaan heb dus ik wil niet nu mijn schuldigen een schuldigen vinger naar het konstooiom wijzen, helemaal niet, maar en ik denk dat er nu veel aan het veranderen is. Maar het was... Ik zag net in de krant dat ze nu ook... Uh, DJ-opleiding gaan doen aan ja, het conservatorium. Ja, en dat juich ik alleen maar toe. En de dans. Ja, Want dat is, dat is waar we nu zijn. En, um, uh, maar ik geloof dat die kruisbestuivingen... dat dat op, op de conservatoria veel meer al aan de hand is... maar nog veel meer zou kunnen gebeuren. En dat er de, de nadruk wat mij betreft... wat ik jammer vind, is dat ik... Um, dat er heel veel focus op het instrument lag... en weinig in eigenlijk uh, van... ja, wie, wie, wie ben je en wie wil je zijn... en wat maakt jou onderscheidend of zo? En is dat niet dat ze denken... we geven alle tools die een muzikant nodig heeft... zeker en die moet dan verder maar de wereld in en dat gaan uitzoeken? Ja, alleen um, dat klopt en die tools die geven ze ook... en het, daar moet je zelf ook een beetje in ontdekken van... ja welke uh, gebruik ik... Um, maar dat heeft ook als gevolg dat, je, uh, dat er een heleboel muzikanten afstuderen... die uh, heel goed kunnen spelen. Maar dan, dan, en dan, zeg maar. En nog, nooit, nog geen seconde hebben nagedacht van... oké, okay, wat ga ik doen na het conservatorium? Ja, dan kan ik heel goed spelen. En jij, dat zijn er een heleboel. Je kwam natuurlijk al... we gaan er zo meteen ook even naar luisteren... maar je kwam al op het conservatorium als jongen... Ja. die heel erg goed kon improviseren... en heel erg thuis was in de jazz. Ja. He? Ja. We hebben daar... Nou ja, ja. van jou als... als ik, jongen... Ik vrees ik, vrees ik vrees, ik vrees. Daar vrees. Ja. Nou, ik werd laatst toevallig... voor het eerst, voor het eerst ooit... Luisteraars weten nu we niet waar we het over nee, hebben. Maar hm? jullie gaan het zo direct horen... want ik denk dat ik weet waar we naartoe gaan. Uh, maar werd geconfronteerd hiermee... voor het eerst in twintig uh, jaar... Uh, uh, dat ik als klein jongetje geïnterviewd word... Als, uh, over jazz en over muziek. Uh, dat nou, is de, ik denk dat je daar naartoe wil. Ja, ik denk dat het een fragment is... uit het programma Masterclass van ja, Sonja Baan. Exact. Ja, exact. Uh, ja. Of nee, ja, de Vara, toch? Vara was ja. niet Sonja Baan, maar oh, inderdaad uh, Vara. Ja. Ongelooflijk leuk item, vond ik het. Ja. Ik heb het ook nu pas gezien, natuurlijk. <laughs> Jij, 14 jaar, zo'n broodmager... met van die dunne, lange vingers... <laughs> En dan... Uh, Brilbeugel alles, het, Mo he, het Mo hele Monty, Monty Alexander was geloof ik de, de, de, ja, de jazz... Ja, het, het was dus... Ik werd eruit... Uh, uh, uh, uh, ik had me opgegeven voor een programma, Masterclass, inderdaad. Het was een televisieprogramma waarin jonge uh, muzikanten, dus tieners... Uh, les kregen van grote helden. Dus er was een uh, saxofonist, Lars Dietrich... die uh, nog steeds uh, heel uh, erg... Uh, Prominent aanwezig is in de Jessie, maar die kreeg les van Herbie Hancock bijvoorbeeld. En ik kreeg les jouw held. Van, ook mijn held, maar ik kreeg ook les van Monty Alexander, ook een held. Um, en um, uh, ja, dat is uh, dat ik dat ik was veertien. en uh, ja. uh, een, een beetje een wijsneus. Ja, maar ongelooflijk mooi hoe, jullie, hoe die interactie tussen jullie... hoe hij voordeed en hoe hij probeerde jou te openen. En ja. van je geremdheid en je puberachtige schaamte af te helpen. Van doe het, speel, ja. doe akkoorden, ja. probeer wat. Ja. Het waren wel wijze lessen, vond ja. ik. Ja, ik heb, het, ik, heb het, ik heb het nooit meer echt teruggezien, Maar ik kan me er nog wel van herinneren. dat Ik ik was er heel erg van onder de indruk, ja. Ik denk dat als je terugziet, dat je ook heel vertederd wordt. <laughs> ja, God. als je eventjes over je genen heen stapt. Ja. Wat, wat, wat men heeft als hij zichzelf ziet. Ja, Laten we even een klein men. stukje uh, luisteren ervan. Ik ben uh, Ruben Hein. Ik ben uh, 14 jaar. Ik woon in Bemmel. En ik speel piano. En ik, uh, nou, ik oefen vrijwel elke dag. En het leuke aan pianospelen vind ik de improvisatie, vooral. Uh, Improviseren is uh, je neemt een, een, een groot moeras en je woont al heel lang en uh, je langzaam um, uh, zoek je alle paadjes en zodra je al die paadjes weet, dan ga je zelf paadjes maken. Zo kan je het. Uh... Oh ja, een mooi voorbeeld. Ik denk dat muziek. Ja, ik vind muziek. Uh, kunst, eigenlijk. Het, het, het, ja, het, gewoon, het geeft me een fijn gevoel. Uh, Je volgt nu ongeveer. Uh... Ja, dit is wel. Uh, dit is, um, ik weet dat mijn ouders nu luisteren en die zitten nu uh, hikkend van de lach uh, uh, te luisteren. Van ik. trots, dat is zo'n leuk kind, Ik uh, van trots. Um, uh, ja. God, wat moet ik hierop zeggen? Ja. Niks. En maar... jullie hebben goed uh, gezocht in de krochten van de... Van, ja, van dat, de... dat kan deze redactie heel goed. <laughs> je krijgt ook een linkje mee... dat je het thuis ook nog eens even kan kijken. Oh ja, bekijken. leuk. Ja. Want het is niks om je voor te schamen. nee, het is nee, nee. heel nee, nee. ontroerend. En... en ik vroeg me af wat zo mooi is, en dat heb je op die leeftijd, 14, ja. maar dat je ook echt over een drempel heen geholpen moet worden... door deze uh, lieve Monty Alexander. En dat hij je echt stimuleert en ook vol bewondering is... voor hoe je het doet. Ja. Maar toch zag ik eigenlijk je huidige jij ook nog in dat jongetje. Een uh, beetje geremd, een beetje van niet te gek doen. Nou ja, misschien... Uh... Ik denk dat er nog steeds wel iets van... Uh, ja, dat zit er nog steeds wel in, denk ik. Ik, ik heb niet... Uh, de, dus wat ik eerder zei van over dat ik uh, niet per se een bekende Nederlander hoef te worden. Daar, daar zit denk ik nog steeds wel een kern van waarheid in. Ik vind het niet erg en ik vind het ook heel leuk. Maar het is niet per se wat ik altijd uh, geambieerd heb. Ik heb wel altijd geambiëerd op een podium staan. Maar ja, goed, daar komt dus bij dat je dan uh, uh, ja, misschien wat bekender wordt. Ja. Um, dus... De, de, de, ja, er zit toch ook een soort, ja, misschien een soort gek uh, Calvinisme in me. <laughs> ja, uh, een soort beetje zen, een beetje doe do, do, do maar gewoon Ja, te ja maar de, de, tegelijkertijd vind ik dat een hele... De, de, doe maar normaal, doe maar dan doe je al gek genoeg. Dat vind ik een hele stomme opmerking mm -hmm. altijd. Verschrikkelijk. Uh, maar of, ja, misschien zit er ergens dus wat gereserveerdheid in. Ja, weet ik niet. We moeten het natuurlijk ook over muziek hebben. Ja. En uh, toevallig uh, zei iemand mij vandaag dat er een bekende uitspraak is... van praten over muziek is hetzelfde als dansen over architectuur. Ja. <laughs> Namelijk niet te doen. Dat is, uh... Wie heeft dat gezegd, weet je? Geen idee, ja. maar ik vind het wel een goeie. Talking about music is like dancing about architecture. Is de oorspronkelijke uitspraak. Van? Ja, dat weet ik dus ah. niet meer. Ja, uh, uh, Mijn zoon weet het wel, want die vertelde het mij. Maar ik ben vergeten wie het ook weer gezegd had. Maar ik vond het zo... Ik dacht, dat moeten wij nu toch gaan doen. Praten ja. over muziek, praten over je nieuwste cd. Ja. Dat is toch het handigst ja. als uitgangspunt. Ja. Ja. Want wat is de grondtoon van deze cd? Dat is een, We gaan ja. zo meteen luisteren, hoor. Nou ja, de, de plaat heet... Uh, ik zeg al plaat of cd of al. Ja. Um, heet Groundwork, Groundwork Rising. En ik heb heel lang nagedacht over die titel. Want ik was, ik was op zoek naar iets wat een beetje sloeg op... dat ik op een bepaalde manier weer terug wilde naar... eigenlijk naar dat jongetje van 14... waar we het net over hadden. Uh, als, je, als je jong bent... Uh, en, je, en je luistert naar muziek... dan is alles nieuw. Het maakte eigenlijk geen hol uit wat... Geen, het maakte niks uit Ook wat, geen uh, hol, ja. ja, ja. Maar uh, het maakte niet zoveel uit wat dat dan was. Of dat nou uh, klassieke muziek was... of de of, of, of, uh, uh, Eagles uit... Uh, begin jaren zeventig whatever. Ehm... Uh, maar dat was nieuw en zo ervaarde ik het ook. En het was heel intuïtief en dat vond ik gaaf of dat vond ik niet gaaf. En dan word je ouder langzaam en je leert meer. Je gaat naar het constorium en dan komen er meningen van anderen. Dat is wel goed en dat moet je luisteren. en Dat is niet goed en dat is niet gaaf en je moet dit kunnen spelen. En dan word je een beetje vergiftigd, hm. tussen aanhalingstekens... door externe factoren en vergeet je eigenlijk een beetje... Wat je, hoe het is om gewoon muziek te voelen... En, en, Alsof en de verliefdheid te... vervangen wordt door een hele versleten oude liefde. Ja, een beetje. Terwijl, en ik wilde weer terug naar, en zowel in het luisteren, maar ook in het schrijven. naar van, ja, wat is nou mijn basis, weet je wel. En, en wat is waar. Ik wil weer terug naar dat ik gewoon. ga ik aan op de muziek, ja of nee? Moet ik ervan dansen, ja of nee? Of huilen, ja of nee. En als ik dat niet hoef, dan is dat niet erg. Dan is dat gewoon even niet mijn ding op dit moment. Of... He, dan is dat oké. Okay. En als ik dat wel doe, dan moet ik die, dat pad volgen ofzo. En dus je moet eigenlijk veel meer, meer intappen dus op je eigen gevoel. En dat is. Dat, hoe dat, doe je dat? Ja, dat is een. Dat is, dat is, dat is, dat is niet makkelijk. Als in. Uh, dat je eigenlijk. Uh, je eigen. nou eigenlijk veel beter naar jezelf moet luisteren. Van ja, wat, wat, wat vind ik er nou van? In plaats van wat vinden anderen ervan? En dat is iets wat. Bijvoorbeeld ook in Linda Zomerweek voorbeeld. Dat was nog iets wat toen heel erg speelde. Dat ik eigenlijk ook heel erg in mijn hoofd zat van... ja, wat, vind de, wat vinden anderen nou ervan dat ik hier zit? Uh, en wat, wat vind ik er... En hoe... Snap je? En wie waren die anderen? Nou ja, dat zijn dan mensen tegen wie je opkijkt. Of je collega's. Of hm. uh, uh, uh, uh, mensen met wie je werkt. Of... of uh, ja... Uh, Mensen voor wiens mening ik gevoelig was. En nu, met deze uh, plaat, zullen we dan maar zeggen. Heb je, uh, heb je geprobeerd weer je eigen nou ja, dat, criterium te vinden. Ja, precies, je, je is, eigen het, uiteindelijk, precies. Uiteindelijk ben ik degene die die liedjes moet zingen. En, ja. en, en, dan... en je hebt ze nu ook zelf geschreven. Door ook ja, alle teksten. Nou, dat, precies. Dat had ik, op zich had ik de vorige plaat ook wel liedjes afgeschreven. maar met teksten kreeg ik hulp en liet ik die door anderen schrijven. En dan zei ik wel altijd in interviews... van ja, nou ik heb eraan meegeschreven... maar daar kwam eigenlijk gewoon op neer dat ik erbij zat... en een soort van apengrapen van... Uh, uh, ja, en dan misschien kunnen we dit nog wel zeggen. En ik had bij deze plaat heel erg het gevoel van... ja, wacht eens even. Als ik dit vol wil houden en als ik door wil gaan... en als ik mezelf wil ontwikkelen en als ik verder wil komen... dan moet ik dat gaan doen. Dus ik ben me gewoon een paar jaar gaan... ja, ben ik teksten gaan schrijven... en, en, en gewoon me daarin gegooid. Eigenlijk uh, uh, blanco. En... Uh, dat heeft me weer echt een stap verder gebracht. Mm. Ik wil niet zeggen dat ik nou een ontzettend goede tekstschrijver ben. Alleen, uh, het heeft wel echt een, een luik, luikje voor me geopend. En ook weer, het ge geeft ook weer een, een veel diepere uh, lading aan muziek. Voor het, mij nu. Het is ook een hele stemmingsvolle cd, vind ik. ik zit er zitten heel veel stemmingen en sferen ja. en gemoedstoestanden in. Ja. Althans die fantaseer ik er dan bij ja. als ik het doe. Ja, dat, dat is goed. Z zullen we in plaats van dansen over architectuur... gewoon eens even gaan luisteren naar, naar één liedje. Het eerste is uh, Everything I Say, Magnolia. Ja. In the light of everything I see... Was a beautiful but cavalier magnolia. Soon all your petals will fall and they'll melt away like snowflakes right before you. Oh, magnolia. Someone said to me to find out who you are Is the easy part, Magnolia? 300 species in one kind Which one am I? What did I try to sell you? Oh, yeah. memorable yeah Good. Everything I Say, Magnolia. Dit is uh, Ruben Hein, met wie ik uh, hier in de studio zit. En um, dit is van zijn meest recente cd. Heet dat nog een cd eigenlijk? Nou, ik had laatst... zo'n euh, ding, Jazeker. Ja, hoor. zeker. Ik had oh, laatst ik had laatst, ik had laatst ik, uh, werden ze bezorgd bij me thuis... en dan had ik een pallet met duizend cd's oh, die, stond, die stond voor de deur. Die moest ik in één keer ergens kwijt. Maar die liggen nu inderdaad... En die worden uh, natuurlijk bij optredens vooral verkocht. Nou ja, en, en de, de er zijn ook nog wel ook, in, ja. uh, in winkels. Maar het is wel... Ja, god, de tijden zijn aan het veranderen. En uh, uh, dat juich ik eigenlijk alleen maar toe. Dat ja. je, dat je de uh, ontwikkeling, daar ben ik altijd voor. Dat je gewoon op Spotify het allemaal kan... Nou ja, kijk, het zou lekker of... zijn als er, als, er, als er... nog een wat uh, een steviger... Uh, ja. verdienmodel in zou zitten. Maar ja, ja. dat komt. Ja. Even, hoe... Hoe, hoe, um, hoe heb jij je stem gevonden, eigenlijk? Want je was pianist. Ja. Uh, nou, een beetje bij toeval. En echt aan het, aan het einde van... Uh, mijn studietijd pas... Uh, en ik kreeg eigenlijk een beetje van... Ik zong wel eens wat de achtergronddingen en zo. En... Uh, uh, of, of ja en, en, en, en er wel eens wat mee. En toen kreeg ik op een gegeven moment... Het ja, mensen zeiden van ja, daar moet je... De bekende zin, daar moet je meer mee doen. <tied> <tied> en, uh, maar toen heeft het nog een hele tijd geduurd... voordat ik daar ook daadwerkelijk echt iets mee ging doen. En uh, er was... Uh, op een gegeven moment was er een, uh, een, een, een concours. <tied> uh, waar een goede vriendin, Renske Terminio, uh, ook een zangeres en uh, liedjeschrijver... die zei van, hey, daar moet je misschien gewoon mee aan, doen, aan meedoen. Je hebt toch niks te verliezen. En toen dacht ik van, ach, waarom ook niet? En toen werd ik tweede. Dus toen was het zoiets oh, wacht. Je moet... En toen langzaam, toen zong ik op een gegeven moment wat in... Bij, uh, uh, op een plaat van Benjamin Herman, uh, Herman. En toen, langzaam, kwam het eigenlijk een beetje aan het rollen. Maar het heeft een hele tijd nog geduurd daarna... Uh, voordat ik op het punt was dat er een plaat kwam. Daar zat nogal twee of drie jaar tussen. Nou ja. Want nu is, is de stem toch wel gewoon. Ja, ik ben heel blij dat ik het uh, gevonden heb. Uh, het, was, het is zeg maar mijn. Uh, <laughs> het klinkt een beetje zwaar. Mijn raison d'être, als in dat ik als alleen pianist had ik het niet gered. Want. Nou, er zijn gewoon ontzettend veel goede pianisten en ik had geen idee wat voor uh, kant ik op wilde en ik was dan was ik andere pianisten na gaan doen of zo of ik was ik had een prima leven als muziek gewoon als. Ja, want je als... speelde veel mee en in ja. ensembles en ja, dingen. Ja. Precies, maar dan was ik toch niet op het punt gekomen waar ik nu ben. Nee. En, en en ik blijf het een, een het zingen een hele fijne uitlaatklep vinden en het is ook op een bepaalde manier komt het wat makkelijker. Dan het piano spelen. Het moet ik echt voor werken. Daar moet, daar moet ik ook bijhouden. En dat doe ik niet. En dan ben ik te lui. En dat zingen, dat gaat allemaal iets. Uh, m, ja, dat komt iets natuurlijker of zo. Dat is er gewoon altijd. Dat is er, ja, dat of, is er gewoon hè? altijd. Tenzij Zoals... ik verkouden ben of dat soort ja. dingen. Maar... Hey, en als je nou zo'n um, zo zo'n heel repertoire weer samenstelt, hè, voor deze CD. Ja. En er zal wel veel meer zijn. Je zal meer hebben ja. dan, dan dit. Hoe? Hoe gaat dat eigenlijk? Ga je dan uh, een maand op een berg zitten? Of, uh... <laughs> nou ja. Um... Of als je je kinderen naar bed brengt, dat je ze voorzingt? Hoe gaat het eigenlijk? Nee, dat, die, die truc heb ik nog niet gedaan. Maar ze uh, zijn een goede trouwens. Hoe dat... oud zijn ze? Uh, drie en anderhalf. O oh, dus ja, dan zijn, dan nog kunnen heel ze, dan zijn ze nog het slachtoffer geworden. Dus ze zijn nog, ja. kun je nog doen wat je wil. Ja, ja precies. Nee, maar het, uh, wat wel zo was, dat ik op een gegeven moment merkte... Van, ja, ik moet me even een beetje afzonderen. Wil ik dit af kunnen maken, dan moet ik even de tijd nemen... om echt uh, wat grondiger zelfonderzoek uh, te kunnen doen. Dus toen heb ik me een beetje afgezonderd. Of een beetje afgezonderd. Ik heb gewoon een paar keer ben ik in een huis van vrienden gaan zitten... waar een piano stond. In een, in een bos in de buurt van uh, Putten... En daar, daar had ik geen. niet de dagelijkse dingen waar die afleidend waren. Dus ik hoefde niet kinderen uit kees te halen. of boodschappen te doen of, of weet ik veel. En bij mij werkt het toch zo dat als ik een liedje schrijf. dan. Uh, ik heb daar even de tijd voor nodig. Dus dan. en dan is blijven zitten is eigenlijk het devies. Hm. Dus, uh, en, en nooit in paniek raken van. Hmm, niet okay. wel, soms. Ja, zeker. En dat gaat dan ook in... Ik bedoel, het is niet zo dat ik, hele, dat ik heel erg getroebleerd en uh, defensief werd of zo. Maar het is, met periodes is het heel erg frustrerend. Want nou. dan kom je er niet uit. En ook op, op een dag dat ik dan in dat, dat bos zat je uh, dan ging je eigenlijk door allerlei emoties heen op zo'n dag. Want dan heb je op een gegeven moment ideeën. Oh ja, dit is goed. En dan kom je een beetje verder. en dan Ja, hmm, ik zit nu een beetje vast. En dan zit je, weet je ook van ja, de komende paar uur zit ik vast. Dus dan, en dan sta je dus eigenlijk een paar uur uit een raam te staren. Broedend op een goed woord. Of, of, of op een volgend akkoord. Mm. Wat, Oké, okay, wat, die melodie is nog niet goed. Wat, wat mist daar aan? En, en wanneer... En dat is het fijne dan, dat je dan kan blijven zitten, zeg maar. Dat, dus ja. dat je niet afgekapt wordt, ja, ik moet om vijf uur ook weer weg. Zeg maar. Want dan, is het ook, dan vervliegt het natuurlijk. Of dan ja, dan vervliegt en dan raak je uit de concentratie. En, en is het ook zo dat, wanneer wordt zo'n zaadje geplant? Is het als je op de fiets zit dat je even iets inzinkt in je telefoon? Of, ja, hoe hoe ook. werkt dat toch? Ja, ik kan dat helemaal niet. Uh... Hoe ontstaat een idee? of Is het zijn woorden of is het de muziek wat ontstaat? Um, verschilt. Het, vroeger had ik heel erg dat ik eerst echt het liedje afmaakte... muziek, en dan begon ik aan tekst. Of dan begon dus ik samen met iemand... of begon iemand anders ja. aan tekst. Ja. En dat, daar ben ik heel erg van afgestapt. Want dat... dat Werkt niet. En dat is ook niet. Uh, het is helemaal niet dat is niet zo organisch of zo. Dus nu is de, Ik begin wel vaak achter piano of een ander instrument, maar eigenlijk vrij snel ga je al met tekst aan de gang. En dat begint dan soms met gewauwel En dat een woord of zo, dat ligt lekker. En dat je gaandeweg van oh, misschien gaat het liedje hier eigenlijk. En is het ook over. wel eens een uiting van een emotie? Tuurlijk, alleen maar. Alleen maar. Nou ja, of een, een uiting van een emotie of een. een, een Vraag waar je mee worstelt of een, uh, iets wat je, waar je tegenaan loopt. Uh, nee, het is, het, is, het is eigenlijk heel erg uh, intuïtief en op gevoel. Wat is de grondtoon van deze CD, vind jij? Qua waar het over gaat? Ja. Nou, ik weet niet. Ik, ik heb niet het idee dat ik nou heel bewust een, een, uh, een soort thema heb gekozen. Alleen ik merk wel als ik de teksten voor mezelf teruglees dat ik. Zonder dat ik nu uitgelegd waar alles over gaat, maar dat ik. Uh, dat er toch blijkbaar. dingen waren die wat terugkerende thema's waren. Te weten. Ja, ga ik het toch uitleggen? Nou ja, uitleggen is dat niet. Nou, het is gewoon praten erover. Ja, maar ja, dat is, het schijnt een beetje zoals dansen op uh, architectuur te ja, zijn. Ja. Volgens Steve Martin hebben we net Steve begrepen. Steve Martin van hebben een, we de, net gehoord, van ja. Een, van ja. Twitter. Uh, nou, uh, uh, uh, eigenlijk waar het plaat ook voor staat... wie ben ik, wat wil ik zijn, welke kant wil ik op... en uh, zijn de keuzes die ik maak, zijn dat de goede keuzes. Het uh, zijn, zijn een dat... beetje bespiegelingen. Ja, het is ja. bespiegelend, ja. ja, ja, ja. En uh, waar, uh, ja, de, de, de domste vraag van de eeuw... waarom altijd in het Engels? <laughs> dat is een hele goede vraag. Uh, ik. Eigenlijk niet eens een hele bewuste keuze. Ik zou alleen... jou zo graag in het Nederlands willen horen zingen, weet je dat? Ja, ik vind dat... Ja, ik heb het wel eens gedaan. En het hangt heel erg af van het liedje. En ik, uh, uh, maar ik denk dat het toch ook komt dat de meeste muziek... waar ik zelf naar luister, dat het in het Engels is. En, het is, en ik, vind het een, ik vind het een mooie taal. En ik sluit niet uit dat ik nooit in het Nederlands zal zingen. Maar... Uh... En ben je net zo vrij in het Engels als in het Nederlands? Nou... Nee, want het is niet mijn moedertaal. Dus ik moet wel even, ik moet, je moet bij elke zin wel even checken: van, klopt dit? Kan ik dit wel zeggen? En slaat dit überhaupt ergens op? Dus daarin, uh, dat is natuurlijk een beperking. Maar tegelijkertijd, waar ik dan weer niet last van heb, is dat ik, in, als ik in het Nederlands schrijf, want het gebeurt wel eens dat je voor anderen, of weet ik veel wat, uh, dat je in, in het Nederlands schrijft, dat je in het Nederlands meteen bij alles denkt: nee, dat is zo'n cliché. En de, omdat je de taal eigenlijk bijna te goed kent. En dat je daar in het Engels, hoef ik daar dan niet echt bang voor te zijn. Want. De, uh... Ja, dat vind ik ook een beetje de veiligheidsklep. Ja, misschien, ja. ja. ja. Hé, hey, en zullen we nog eens een nummer doen? Ja, dat is, ik, ik vind ik, het eigenlijk zo leuk om, om... Ja, nee, ik vind het gewoon leuk om een paar nummers van die cd uh, ja. te horen. En uh, het volgende nummer heb ik hier staan. Ik weet niet of jij het daarmee eens bent. Je kan ook een ander kiezen. Misschien Juggler? Ja hoor. Ja? Kom maar op. Wat betekent Juggler? Een Juggler is een, een jongleur eigenlijk. Uh, ja... Okay, youngle juggler, Ruben Hein. We are jugglers. Try to catch what comes down on us. So she's doing well. She's doing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 Well. She says she's well Juggler van en door Ruben Heijn, van zijn meest recente uh, cd of plaat of link, of hoe je het tegenwoordig ook moet noemen. <laughs> Ruben, we hebben het gehad over uh, overal heel veel eigenlijk, um, over, over je, je, uh, voor je, nou nog niet over je jeugd, daar komen we zo meteen nog even op. Maar wel over het schrijven en over ja. ideeën. En, ja. um, ik, ik vroeg waarom uh, je niet in het Nederlands uh, zingt. Wat, wat mij persoonlijk, dat is mijn smaak. Ik zou dat heel leuk vinden. Jij zei, ja, ik, het is niet helemaal mijn smaak. en Misschien vind ik het ook een beetje gevaarlijk. Of wat zei je ook? Nou een beetje... ja, het is, het, het is gevaarlijk. Maar ook dat, ik, dat je bijna de taal te goed kent. En ik bedoel... Ik, ik zal vast nog veel meer in het Nederlands kunnen leren. Maar dat je, al, dat je dus... Uh, uh, het, ik heb, het gevaar voor clichés ligt bij mij dan altijd op de loer. En dat, en dat, en dat gevoel heb ik wat minder in het Engels. En bovendien is het, een, wat ik net al zei... Het is, het is een, ja, ik ben totaal niet opgegroeid met Nederlandstalige muziek. Het was altijd Engelstalig. Of ook wel Frans en Duits, maar... Dus dat, dat, ja, het, ligt niet, het is niet mijn eerste keus. Nee, nee. En we hadden het ook nog even tijdens de muziek. Uh, Terwijl over... we, ja, wij zaten nog even verder te kletsen. Ja, want ik... jij kent die nummers wel heel goed. Ja. En ik heb ze eigenlijk ook al vaak gehoord inmiddels. <lacht> even uh, over Paul Simon hadden we het. Hè? Die binnenkort voor zijn zoveelste afscheidstournee uh, weer naar Nederland <lacht> ja. komt. Waar ik dan zeker bij zal zijn. Maar dat is ook een held van jou, van vroeger thuis. Ja. Ja. Ja. En hij had iets... Nou, het... het uh... We hadden het eerder ook al over inspiratie en over hoe je schrijft. En uh, ik ontdekte op een gegeven moment een filmpje van hem op YouTube dat hij geïnterviewd wordt ergens in de jaren 70. En daar uh, legt hij uit over. Daar wordt hem gevraagd van hoe schrijf je. En dan uh, begint hij nou. Ik zal het je uitleggen. Ik ben bezig met een liedje en uh, ik heb het eerste twee aantjes geschreven. Ik moet nog de bridge. Schrijven, maar ik weet nog niet hoe en ik zit vast. De Bridge is de brug of de overgang de, naar de, de, de, de overgang. De overgang volgende keer, precies. En hij uh, begint vervolgens still crazy after all. die eerste te spelen, wat later een van zijn grootste hits zou worden. Uh, en hij speelt de eerste twee aartjes en dan komt hij tot uh, het punt waar nu de bridge is. En dus, uh, het four in the morning, crap, dat gedeelte, maar dat heeft hij dan nog niet. En dan legt hij uit van, nou, dit zijn mijn keuzes. En uh, deze, deze, deze, deze noten heb ik allemaal gebruikt. Uh, behalve in de toonladder, behalve uh, C en D of zo, zegt hij dan. Dus die moet ik daar gebruiken uh, in de bridge. Want dan is het, it will sound refreshing to the ear. En ook textueel zegt hij van, ja, ik heb eigenlijk alles al gezegd... wat ik wilde zeggen, dus ja, waar ga ik nu heen? En ik, hij heeft, het is een filmpje van vier minuten... en daar maakt hij vier opmerkingen in waar ik nog steeds op teer. Oh Ja, ja. Uh, uh, gewoon, uh, ik, wat ik ook heel prettig vind, is dat, dat ik eruit merk van ja, het is niet alleen maar schier talent, wat daar ook natuurlijk, uh, en het talent is met name ook dat hij zijn ideeën herkent, denk ik, maar dat het ook gewoon puzzelen is en arbeid en gewoon zitten en, en, en, en, en, en, en ja. Het, ja, en, en maar Ja, maar daar steekt heel veel tijd en moeite in. Het, is, het komt niet alleen maar zo pads uit de lucht vallen of zo. Het is, er zit echt een structuur in. En als je van die vier minuten Paul Simon zo ontzettend veel hebt geleerd eigenlijk, of dat heeft iets in je... Heb je ooit, heb je op het conservatorium ook echt les gehad in het <laughs> de construeren van? vier jaar. Nee. In, in construeren van. Soms. Nou. Je bent een songwriter. Ja, maar dat heb ik toch een beetje iets meer mezelf aan moeten leren. En van anderen. En door te schrijven en het door maar gewoon te doen. Dan dat ik het op het konst. We hadden wel. Er waren wel lessen waarin je. composities moest maken. Maar dat was toch op een ander. Het waren een ander soort composities ook. Dus niet echt pop. met tekst of zo. Hmm. Dat was dan op een andere manier. En die, die vakken waren er wel. maar die. Ja, dat, is dat het een serieus, serieuze kant? Of is dat meer op de popacademische zo? Dat je gewoon leert songs schrijven gewoon. Zoals je dat nu van Paul Simon even heel toevallig ja. op een youtube filmpje hebt gezien. In... Het, serieus... nou, het, het schrijven van songs, het construeren, het, het rangschikken van de noten. Ja, nou ja, dat is wel... Ja, dat is, het is, ik vind het altijd... Uh... Een beetje onzin als mensen zeggen van. Uh, oh ja, dat liedje heb ik echt in vijf minuten geschreven. En uh, bla, bla bla bla. Dat ja. Ik, ik geloof daar niet zo heel erg in. Tuurlijk, het ene liedje komt makkelijker dan het andere liedje. Maar. Uh, het, is, het is puzzelen. Het is gewoon. En dat vind ik ook het leuke eraan. Het is gewoon. Het is kneden. Het is met klei. En je gaat een poppetje maken. En uh, dan kom ik weer net als toen ik 14 was. met een of andere hele rare metafoor. Maar je moet. Het is. Ja. Kneden ja. net zo lang totdat het perfect is. Ja. En het is nooit perfect. Dus op een gegeven moment zou je moeten zeggen: Oké, okay, ik haal nu mijn handen ervan af. Het moeil is moeilijk, hè? Dat ja. moment. Ja. Was dat ook moeilijk met deze. Ja, ik, nieuwe dat, liedjes. Heb ik de hele tijd, dat stelde ik ook de hele tijd uit. Dus, de, de, dus daarom heb ik er ook zo lang over gedaan. Ja. Hé, hey, en je hebt dus een. Dat zie je gewoon als je jou aan die piano ziet. Hoe, hoe die, die dunne vingers van jou op die toetsen, dat is gewoon een heel groot muzikaal talent. Je zegt steeds vroeger thuis luisteren we veel naar muziek, ja. maar is er ook iemand in jouw familie die dat talent nee, heeft? Ja, nee, zeker. Mijn, mijn, uh, mijn, mijn zus die, uh, speelde klassiek piano en die zong klassiek. En mijn vader die speelde blokfluit, heel fanatiek. Uh, die is net ook weer begonnen, heel fanatiek. Dus blokfluit, ja, die is het weer en die pakt het weer op. En, uh, uh, nee, dus er werd wel veel muziek gemaakt. Alleen ik, maakte net een andere, ik nam net een andere afslag. Dus die klassiek, ja, ja. dat liet ik allemaal een beetje aan me voorbij gaan. En ik ging meteen naar Ray Charles. Ik, vanochtend stond er een stuk in de Volkskrant over de hersens, wetenschappelijk onderzoek. Dat de hersens van mensen die klassiek ja, spelen ik heb het gelezen, anders ja. werken dan van muzikanten die improviseren. Ja, het was geloof ik een artikel inderdaad, wat ging over dat, uh, dat je dus. Als klassiek muzikus pianist kon je eigenlijk niet uh, jazz spelen nou, en andersom, daar kwam het een Chris beetje op. kon dat niet. Maar anderen zeiden weer dat ze dat wel konden. Ja, het is, het is gewoon een andere tak van sport. En wat ik wel interessant aan het artikeltje vond, was of artikeltje artikeltje, ja, vond, nou. dat het er werd ingezegd dat ja, het is, het is gewoon een andere discipline. Uh, klassiek is een interpretatie van, en daar kan je dus je eigen, wel je eigen gevoel, maar dat is wel een interpretatie van. Iets wat al geschreven is. En in de improvisatie, in de jazz... ja daar uh, heb je die volledige vrijheid... en moet je dat eigenlijk zelf verzinnen. Ja. En er is verder niet een onderscheid in wat beter of slecht is. Alleen nee, het is gewoon een andere... Met de andere delen van je hersens ja. worden geprikkeld. Ja. Ja. Hey, en eventjes over... Um, Want ik vroeg, is er ook zo'n talent? Ik weet dat jouw vader... Ook behalve uh, arts, geloof ik, vriendinoloog. Ja. ook een heel verdienstelijk schrijver is. Ja, zeker. En beeldkunstenaar. Ja, ook nog. Ja. En dus ook nog een blokfluiter. Ja, hij is. Uh, Wat is dat voor een man, zeg? Of dat we wel, ja, wel kunnen zeggen. <laughs> dat Speelt je moeder ook een instrument? Nee, ik, ze, nee, maar ze speelde... Uh, ze kan, ik weet dat ze piano kan spelen en ik weet dat ze kan zingen. Ja. Alleen, uh, ze, ik denk dat ik mijn bescheidenheid uh, dan, <laughs> van haar heb. Maar, uh, nee, ja, hij ja, is Ja, echt de verpleegster die met de dokter is gedraaid. Ja, precies. Ja. En, uh, nee, maar... Uh, mijn vader is een man die inderdaad wel veel bezig is, was en is. En uh, uh, inderdaad, uh, ondertussen alweer drie boeken... Heeft uitgegeven en. Uh, We gaan die beelden. boeken over? Um, het zijn eigenlijk allemaal familiegeschiedenissen. Uh, Eén, uh, zijn eerste boek uh, gaat over uh, mijn grootouders, uh, onderduik van mijn grootouders. Het is een Joodse familie. Het is een Joodse familie. En uh, uh, het tweede boek gaat uh, over zijn eigen, of eigenlijk het jaar na uh, uh, zijn eigen onderduik, en het jaar na de bevrijding. En uh, het derde boek gaat eigenlijk over een heel mysterieus verhaal... in onze familie nog ruim lang voor de oorlog... eigenlijk in de tijd van, uh, uh, dat Hitler opkwam... dat er een uh, moord werd gepleegd in onze familie... Uh, die, uh, waarvan nooit helemaal duidelijk is geworden... waarom die moord nou is gepleegd. Dus hij, uh, het zijn allemaal, hij is heel erg op zoek gegaan naar... Uh, ja, waar, uh, wie, wie, wie zijn die heinen eigenlijk? Hmm. En... Uh... Dat is nog allemaal wel heel erg oorlogsgeschiedenis dus. Ofwel ja. de, voor de oorlog, ja. in de oorlog, ja. onderduik, na de oorlog. Ja. Ja. Speelde dat een grote rol bij jullie thuis? Um, ja, ja. Uh, het was de, uh, de oorlog... Uh, uh. Zou ik het zeggen? Heeft, heeft nog wat langer doorgewoed dan dat hij daadwerkelijk was bij in de familie Heijn, maar dat was nooit een taboe of zo. Het was, het was altijd heel is over de de... smartelijke geschiedenis. Jullie, jullie ges, familiegeschiedenis zijn er veel mensen vermoord, is de onderdaad pijnlijk geweest. Ja, natuurlijk. Ja, dat is ja, dat natuurlijk. Is, nou ja, ik geloof dat we wel kunnen zeggen dat voor veel Joodse gezinnen de Tweede Wereldoorlog een altijd een lastig onderwerp is. Um, maar soms werd dat... er helemaal niet meer over gemaakt. Nee, alleen bij ons was het, uh, een, was het nooit, wat ik al zei, het was nooit een taboe. Uh, en ik ben dus ook heel blij en trots dat hij die boeken daarover geschreven heeft. Want het, het voor mij persoonlijk ook. Uh, dat ik, ik heb nou gewoon een, eigenlijk een heel mooi verslag van een heel belangrijk gedeelte van mijn familiegeschiedenis. Uh, en dat kan ik dan ook weer aan mijn kinderen uh, doorgeven. Dus het is nooit een, een... Er is altijd openheid over geweest. Ik bedoel, het was niet altijd leuk. Het was niet altijd vrolijk, natuurlijk. Maar er was... Uh, het is nooit... Ik hoor ook wel eens gezinnen waar... Uh, waar dan mensen dan na de dood van hun ouders zeggen van... Ja, ik kwam er eigenlijk toen pas achter wat er allemaal gebeurd is. En dat is bij ons gelukkig uh, helemaal niet het geval. Nee, dus er is het dus wel altijd aanwezig geweest, ja. En, en deze... ik, vind het ook, ik merk het trouwens ook... Het is heel grappig, want ik heb het hier eigenlijk nooit in interviews over gehad. Uh, niet omdat ik me voor schaam, maar ook... Of zo, of, maar het is, ik merk dat ik ook weer denk van... Oh ja, grappig, dit is, dit is nieuw voor mij of zo, om het hier over te hebben. Ja, ja het, het komt ook natuurlijk omdat ik ongeveer de geschiedenis van jouw vader heb. Ja, je zou eens koffie moeten drinken. Hè? Gezellig Gezellig onderduiken zonder elkaar. Ja, onderduiken zonder elkaar. Ja. Lekker verhalen ja. uitwisselen. Ja, nou ja, goed. Nee. Maar, de, de, ik wil ook heel graag het boek van je vader lezen. Maar daarom uh, boeide Zag ja. ik het opeens. En uh, ik dacht, speelt dat eigenlijk zo'n hele geschiedenis... ook in je werk, werk nu nog door? Mm. Nou... Um, ja, een beetje misschien. Ik denk dat ik wel in mijn, uh, mijn teksten. Dat, ik, dat er dingen in verweven zijn die ernaar verwijzen of zo. Maar dat is dan zo. Uh, dat weet ik, maar dat weet, uh, dat weet verder niemand. Zeg maar. En dat hoef ik ook. Ik hoef niet nu aan te gaan wijzen van. nou, dat gaat daarover of daarover. Maar er zijn. Uh, ik neem het wel mee. En dat is ook wel, in, in, in het schrijfproces um, ga je soms wat dieper... dan dat je eigenlijk wil, of zo, in je eigen hoofd. Niet dat Hoe bedoel je, je dat? Nou, je, je, ik kreeg op een gegeven moment het advies van Finn Greenall... de frontman van Fink, waar, waar ik mee veel mee gewerkt heb. Engels, is een Engelse singer, Eng, Engelse singer allemaal in het Engels. Maar die zei ook, van, ja, je, je moet soms wat dieper graven uh, dan je lief is... En dat betekent niet dat je daar per se over hoeft te schrijven. Het hoeft niet te betekenen dat je meteen je allerdiepste, donkerste gedachten opschrijft. Alleen dat is wel waar de sap zit, zeg maar. That's where the juice is. En um, uh, dat vond ik heel erg bevrijdend, omdat ik dan in één keer... Er zijn altijd wel de luikjes in je hoofd waar je eigenlijk niet aan durft te zitten, ook bij jezelf. Dat je denkt, ja, daar ga ik maar niet aan denken. Want dan... En als je die dan opent, dan is dat niet per se al prettig, maar het is wel ook weer heel erg bevrijdend. Want dan kan je wel elementen daarvan gebruiken. En ik denk dat ik dat wel meegenomen heb. Dus ook dit soort familiedingen, ja. Dan heb je ook een speciale gevoeligheid ontwikkeld... voor dingen in het leven die daarmee te maken hebben? Met... Met het met, met van je ouders? Ik bedoel, jij bent tenslotte vijf, Hoe oud ben je? Vijf, 35. Ja, dus je bent ongeveer de zesde generatie of <lacht> zo. Nee, de derde. Uh, maar, maar heb je het gevoel dat je... Ja, dat je een zeker... Ik heb dat bijvoorbeeld heel erg... Niet dat dat nou het onderwerp van dit gesprek is... met vluchtelingen en zo. Dat ja. kan ik gewoon helemaal niet tegen. tegen... Nou, dat soort... Zo... Ja, het, het, het is, het is gelaten, zo zeggen we... Um, de oorlog was altijd een onderwerp... Uh, um, racisme, discriminatie, dat soort thema's... waren natuurlijk wel... Uh, ja, dat, dat was altijd wel een thema. Dus daar ben ik wel uh, gevoelig voor of zo. En ook... Um, het heeft me wel, een, een, een, het vormt je wel, zeg maar. Dus de, de, de, de, de, je bent, je... Be ja, God, hoe zou ik nou zeggen? Ik denk dat ik het, wat ik eigenlijk te zeggen, ik, probeer, ik denk dat ik het herken wat jij hebt, dat ik ook inderdaad met vluchtelingen denk, van, ja, wacht even, dit, was, dit, dit is precies hetzelfde als wat er dus zeven, vader is of nou ja, precies, ja, mijn grootouders, of mijn grootouders. Dus dan ja. komt het in één keer. Uh, op een bepaalde manier uh, wordt het dan herkenbaar. En tastbaar. Ja, ik wil ja. niet zeggen dichtbij, want het is, uh, de, de situatie van die vluchtelingen... is natuurlijk totaal anders dan wat, wat ik ja. meemaak en uh, meegemaakt Maar uh, je begrijpt het wat beter, denk ik. Hm. Ja. Um. Je, nou ja, goed. Je, je, je hebt je CD is er nu. Je gaat ja. nu. Ja, want dat is toch eigenlijk om het rond te maken. Is dat toch waar ik met je wil eindigen? Ja. Over um, je muziek en je, je toekomst. En uh, die, dit dit kind moet nu even de wereld in geholpen worden, hè? De... Daar moet je even over praten, dan ja. moet het aandacht voorkomen. Ja. Ga je de theater zien ermee? Uh, ja, op die manier toekomst. Ja, we gaan uh, ik ga toeren, uh, inderdaad. We gaan uh, de, de clubs af uh, vanaf april. Uh, en dan uh, ben ik dan, uh, dat als een kind zo blij om weer dat ik, alsof ik mijn uh, tekening die je op de school gemaakt hebt, dan aan je ouders kan laten zien. Kijk, dit heb ik gemaakt. Zo voelt het een beetje als je weer als ik weer uh, mag gaan spelen. En het is een tijdje geleden dat ik uh, eigen muziek met eigen muziek getoerd heb. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus vanaf april, 6 april, geloof ik. En hoe, gaat die, hoe gaan jouw performances eruit zien? Ik ben nog een beetje bezig in het proces van hoe het eruit moet gaan zien, maar... Uh... Nou, hoe gaat het voelen? Hoe zit je erbij? Nou, de, de, de, hoe, eigenlijk... hoe dichtbij zitten we bij je? Hoe dichtbij kom nou, je met we, het, het publiek? Het, zo dichtbij mogelijk natuurlijk. Maar het is wel dat ik... Ik wil de sfeer van de plaat wil ik wel proberen te... Behouden. Dus het heeft wel iets heel erg, moet wel iets organisch en iets. iets uh, ik probeer al de hele tijd het woord persoonlijk te vermijden, omdat ik dat ook een beetje een stom woord vind. Maar uh, ja, je probeert toch een beetje uh, een soort momentum te grijpen en dat je mensen kan meenemen in jouw ja. wereld. Je moet natuurlijk wel iets unieks uh, op dat podium ja. neerzetten. Want anders hoeven ze niet te komen. Nee, precies. En dan ga je met een paar muzikanten? We, zijn, uh, we staan met z'n vijf op het podium. Met z'n vijven? En uh, uh, een hele fijne club mensen. Uh, met wie ik, uh, waarvan ik een aantal die uh, nog niet zo lang samenwerken. En een aantal wel al heel lang. Dus dat, daar heb ik heel veel zin in. Dus alles is nieuw en vers. En, en, uh, dat, daar, en, en we gaan weer allemaal dingen ontdekken. En daar heb ik heel veel zin in. Ja. En ga je nog eens samenwerkingsverbanden aan? Ik heb ooit een keertje jou... Geloof bij Umberto Tan met, met die welen zien optreden. Met die welen? Ja, dat was eigenlijk een onverwachte combinatie die, ja. die, die mij enorm beviel toen. Dat denk jij met zo'n heel andere muzikant samen. Ja. Ja. Ik dacht, nou ja, ik, ik, ik, ik hou wel van dat soort kruisbestuiving. Dat ja. vind ik ook heel leuk. En, uh, en, uh, Zag er ook. Dat, dat klonk zo ontzettend ja, en dat, wat ik, uh, wat ik ik leuk. Whalen, nee, ik nee. Ja, ja nee, en, en wat ik heel uh, vond... Ik bedoel ook niet duelen hoor. Ik vind duelen gewoon. Ja, nee, en wat ik. Ik vond het leuk daar, dat ook Wayland's musicaliteit daar gewoon eventjes wel even... Ik bedoel, die gast kan echt wel wat. En uh, uh, uh, dat was een hele leuke samenwerking. Hij benadert me om samen een liedje te maken. En dat hebben we toen gedaan. En bij Humberto gespeeld. En, uh, ja, dat zijn alleen maar... Dat, zijn, dat zie ik echt als cherries on the cake. Dat je, dat je met uh, nou ja, uh, mensen als Fink of... Uh, uh, Olita Adams of Wayne. Ja, is zijn zo'n grootheid. Dat zijn... Dat ja, zijn, dat ja. zijn uh, het was even eigenlijk gewoon schandalig name droppen. Maar dat... Nee, nee. Dat is eventjes richting aangegeven. Nou ja, dat, maar dat, dat, dat dat dat Dat soort dingen op mijn pad komen... Dat is, dat is, daar, daar, daar, daar prijs ik mezelf nog elke dag gelukkig mee. Ja. Nou, is er nog een uh, grote wens? Is er nog iets of iemand waarvan je denkt... Paul Simon zou wel leuk zijn, maar ik... Ik, ik, ik, ik, ik al probeer eerst eens dus een kaartje voor zijn concert, <laughs> zou ik om te beginnen zeggen. Daardoor ga Wat ik ze handtekening je nog niet? vragen. Uh, nee, ja, uh, ik, het, het mag allemaal meer en groter en harder. En, en uh, nieuwe ontdekkingen en uh, uh, ontwikkeling. Ja, ben je de mol? Wat een ontzettend goede vraag, Hanneke ik okay. goed, man. Um... Ik uh, ga zaterdag gaan van twee Ik zat er nog op te wachten, maar je probeerde het toch. Nee hoor, nee hoor. <laughs> um, ik vond het ontzettend leuk om met je te praten En ik vond het heel erg fijn om naar je muziek te luisteren. Dank je wel. En wat dus... fijn dat ik er mocht zijn. En nu nog Nederlands Mocht thales. langskomen. En... Ik haal tegen die consideration. Dank je wel, Ruben Heijn. Dank je wel. Tot gauw.